uur. Het Het Armando Museum verhuist waarschijnlijk naar Utrecht. Het museum zat in een kerk in de Amersfoortse binnenstad... en werd vier jaar geleden door brand verwoest. De gemeente Amersfoort heeft geen geld voor herhuisvesting... en is bereid om mee te betalen aan de verhuizing... naar landgoed Oud- Melisweert bij Utrecht. De 82-jarige Armando is onder meer schilder, beeldhouwer en schrijver. In veel van zijn werk speelt de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol. Egypte heeft een man die van spionage wordt beschuldigd... uitgeleverd aan Israël. In ruil laat Israël 25 Egyptische gevangenen vrij... voornamelijk smokkelaars en asielzoekers. De israëlisch amerikaanse man werd in juni vastgezet... door de Egyptische autoriteiten... omdat hij als geheim agent zou hebben geprobeerd... om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten... tijdens de volksopstand in Egypte. Hij zou werken voor de Mossad. De deal komt een week na het ruilen van duizend Palestijnse gevangenen... voor de ontvoerde Israëlische militair Gilad Shalit.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 Het zal wel moeten. We krijgen veel meer chronisch zieken in Nederland, het gaat verdubbelen. En die chronisch zieken hebben allerlei soorten zorg nodig, van verzorging tot verpleging, van de huisarts tot de specialist. En wat wij nou graag willen is dat die in de buurt samenwerken, zodat die chronisch zieke de juiste zorg krijgt, eh, die ook nog goedkoper is. De nieuwe gezondheidscentra die de Raad wil, moeten 24 uur per dag open zijn. Binnen de centra moeten medisch specialisten samenwerken met lokale zorgverleners zoals huisartsen en apothekers. Voor meer ingewikkelde specialistische ingrepen... kan de patiënt dan in veel minder ziekenhuizen terecht dan nu. De vakcentrale FNV wil dat de nieuwe vitaliteitsspaarregeling... al op 1 januari wordt ingevoerd. Dat is een jaar eerder dan gepland. Als dat niet gebeurt, kunnen werknemers volgend jaar niet sparen... met een belastingvoordeel, want de spaarloonregeling... vervalt per 1 januari. Volgens FNV-voorzitter Agnes Jongerius heeft het kabinet genoeg geld... om de vitaliteitsregeling eerder in te voeren. Ik zou zeggen Doe dat nou gewoon. Maak als ingangsdatum 1 januari 2012. Het geld is beschikbaar. Het is geld wat vroeger beschikbaar was voor het stimuleren van sparen van werknemers. Dus het is een hele simpele wijziging. Gewoon een 13 door een 12 vervangen. Met de vitaliteitsregeling kunnen werknemers fiscaal gunstig sparen. De regeling is bedoeld om mensen langer gezond te laten doorwerken. De opbrengst mogen ze bijvoorbeeld gebruiken om zich te laten omscholen. Het weer vanmiddag steeds meer zon, 13 tot 16 graden. Morgen in het noordwesten dikke wolkenvelden, elders sluierwolken en zon. Het wordt dan 14 tot 17 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A4 naar Den Haag, dat is Roelevaansveen en Zoetwaarderijndijk, 6 kilometer. Er is een vrachtwagen gestrand en die blokkeert bij Zoetwaarderijndijk de rechte rijstrook. Door werkzaamheden net over de grens in Duitsland zat er een de A76 geleend richting Duitsland. Dat staat voor de grensovergang 3 kilometer. Het verkeer in de regio Eindhoven onderweg naar Aken of Keulen kan het beste omrijden via Venlo. Vrij Nederland houdt van internet. Ja, als het net zo inhoudelijk is als ons papierenblad. Deze week gratis bij Vrij Nederland de Media Gids. De beste links naar documentaires, blogs, tv-interviews van het internet. Maar op inhoud geselecteerd door de redactie. De Media Gids geeft de beste bronnen bij het nieuws. Gratis bij uw papierenblad. En op de site en als app. Vrij Nederland. Lang leven de inhoud. Onderdrukking en onverzettelijkheid. Een reis door de verdwijnende wereld van de Transsylvaanse aristocratie. Kamerad Baron van Jaap Scholte.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elspet Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de dag. Kijk, ze kennen bekokstuiver wat ze willen, maar deze jongen gaat niet tot zijn 67ste doorwerken. Fred, je hebt niet eens werk. Nee, en op mijn 65ste stop ik daarmee en dan ga ik lekker op mijn laurierbladeren uitrusten. Op je lauren. Kampanaria! Het is toch zo? Ik ga toch niet het onderzoek aan mijn eigen kans zagen... en vervolgens te zien dat al dat geld wegsluist... in een of andere bodemloze putski van die schuitgrieken. Ja, Fred en Ria in draadstaal. Jaap van Duin, econoom en voormalig Robeco-topman. Gaat Fred het in zijn portemonnee veel merken van de besluiten... die de Europese leiders vannacht genomen hebben? Nou, dat is nu nog niet te zeggen, want wat ze besloten hebben... is, is tamelijk onduidelijk. Ze hebben uh, symbolische bedragen genoemd. Uh, duizend miljard, 1 biljoen. Maar hoe dat dus, dat is een symbolisch bedrag, want dat had anders natuurlijk een precies bedrag geweest. Dus hoe dat opgevuld moet gaan worden is nog volstrekt onduidelijk. Dus ook de gevolgen voor de gewone man? De gevolgen voor de gewone man, die kun je niet afleiden uit wat er besloten is. Er is een bedrag genoemd. Maar hoe dat bedrag bij elkaar geraapt moet worden... en met welke hefboomwerking en al de, allerlei andere ingewikkelde dingen, dat weten we nog niet. En over die uitkomsten Oof. van de Eurotop gaan we ook praten met voormalig PvdA-kamerlid Paul Tang. Meneer Tang, goedemiddag. goedemiddag. Zijn dit nou dagen waarop u het jammer vindt dat u geen kamerlid meer bent? Uh, nee, niet zozeer, want de Kamer heeft niet zo heel veel te kiezen, denk ik. He, bedoel, het spel, spel bevindt zich uh, in Brussel en het wordt beslo besloten door, te, door twee, twee landen. Uh, en, uh, door twee personen, Merkel en Sarkozy. Dus uh, dat valt reuze mee. En ik volg het wel met, uh, met spanning, dat wel. Is de Russische premier Vladimir Poetin een maffiabaas of een politicus? In zijn nieuwe boek geeft Peter Damkoer een duidelijk antwoord. Peter, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, eerder een maffiabaas dan een politicus, geloof ik, hè? Uh, een, een, een aardige kruising. Een aardige een kruising, kruising toch wel. Ja, dat is een, aardig, een aardige kruising. En pratend, en pratend over de euro zal je hem horen zeggen... wat hij al vaak heeft gezegd... als democratie niet effectief is, moet je er niet aan doen. <laughs> Steeds meer Nederlanders raken opgebrand, blijkt uit nieuwe cijfers. Vorig jaar kreeg 1 op de 8 werknemers een burn-out. We bespreken die cijfers en de impact -pact van een burn-out met ontwikkelingspsycholoog Steven Spont. Steven, goeiemiddag. Goeiemiddag. Hoeveel mensen in je omgeving ken jij die een burn-out hebben? Wat kloppen die cijfers? Een aantal, een aantal ja. Een 1 op de 8, klinkt zoveel. Ja, dat uh, vond ik ook vrij veel klinken. Ja, want dat zou dus ook betekenen dat we, als dat elk jaar zo is en een burn-out duurt niet jaren, nou dat, dat, dat ergens mensen... Iedereen erin in, krijgt. In, iedereen erin krijgt. Of dat heel veel mensen er meerdere uh, krijgen. <lacht> of dat de grens van burn-out misschien wat opgerekt wordt om, uh, om wat vrede dan ook. Dichter bij de dag is vandaag Quirin van Halen. Aan het eind van dit uur horen we zijn gedicht. Heeft u een vraag of opmerking voor ons? Ga dan naar onze website, dag.nu. daar kunt u een reactie achterlaten. Of reageer via Twitter en dan gebruikt u het hekje DIDD. We gaan praten over iets wat ons allemaal al de hele dag bezighoudt... namelijk de uitkomsten van de eurotop. Dat doen we met economen en oud Jaap van Duin. En met oud pvda kamerlid Paul Tang. Meneer van Duin, bent u opgebleven vannacht om de boel in de gaten te nee, houden? Nee, ik, ik dacht ik hoorde wel om acht uur, want het is tot vier uur doorgegaan. Dus dat was een beetje erg uh, laat. Ja. En van tevoren wist je ook wel, ja, het zou toch een tamelijk vaag compromis worden. Want je kunt niet, als je niet al weet uh, op de woensdagavond... dan weet je het woensdagnacht ook niet dus... Het, er komt een beetje uit denk ik wat, wat te verwachten veel. Uh we kunnen weer een tijdje vooruit. Dat is mijn ja, voornaamste Tijd conclusie. gekocht, zegt u. is tijd gekocht, ja. Ja. ja u gebleven? of uh, ook nee, vanochtend om acht uur wel, de ik ben wel wat aan? laat naar bed gegaan... maar uh, wetende dat, het, dat ik uh, het akkoord niet mee zou maken... maar wel redelijk bij tijds opgestaan om weer het nieuws op te pikken. En was dat toen een verrassing? Een, een teleurstelling? Nou, of een... Nee. Kijk, ik had uh, Europa is het beste op het moment in tijden van crisis. Europa ontstaat op momenten eh, moment van crisis. Dus dit is, uh, is zo'n moment. En er is veel geklaagd over de besluiteloosheid van, uh, van de Europese leiders. Ik denk dat dat gister Zeker is meegevallen. Het is goed dat er een akkoord ligt. Maar dan is het meer het feit dat het goed is dat er iets is besloten, ja. dan dat het inhoudelijk nou zoveel voorstelt. Ja, want nee, dan ben ik eens met Jaap van Duin. De contouren van het, van het akkoord waren, waren al zichtbaar. Nou, die zijn min of meer vastgesteld. Dat is op zich winst. En uh, hier vandaan is een stap, Mark Rutte zei, een hele grote stap. Het zou wel eens een stapje kunnen blijken te zijn. Maar we hebben weer een stap gezet en dat is op zich goed. Ja, meneer Van Duin, ja, dat klinkt allemaal, met respect natuurlijk aan niet zo vaag. Een stap gezet, tijd gekocht. Ja, wat hebben we er dan? Want het was aan? die day hebben wij een paar ja, dagen nee, lang nee, geroepen. Ja, op die ja, hoofdpunten is ook wel uh, een, een eigen leg, Ik bedoel, nogmaals in termen van ronde getallen. Banken moeten kapitaal aantrekken, steunfond moet omhoog. Uh, er moet een eurocommissaris uh, komen, Griekenland moet schulden afgestempeld worden. Dus dat, is concreet. dat is ook wel gebeurd. Alleen wat je bijvoorbeeld Griekenland, hè. Het, het, de schuld gaat dan, als die banken hun verlies nemen, wat ze al veel eerder hadden moeten doen. En dan gaat die schuld terug naar 120% van het bruto binnenlands product. Dat was die al aan het begin van de crisis. Dus je hebt het klokkend stukje teruggezet. En dan ga je weer opnieuw beginnen. En dan gaat die schuld weer vanzelf oplopen. Maar ja, dus dan mag je toch je hopen dat tijd. die Grieken zich wat beter gaan gedragen. En dat die schuld niet verder oploopt. Althans, nou, dat hoop uh, je dat ze ervan In een spiraal van de van de jaren dertig. Uh, krimpen, krimpen, uh, belastingen verlagen. Uh, uh, inkomsten lager. Lonen lager, prijzen lager. Dan krimpt de economie. Dan kom je er dus nooit meer uit. Nee, dus je af... wint tijd. En dan, ja, dan over... een. Een paar jaar komt het probleem weer terug. Ja, maar wat dan ja. uiteindelijk is dat dan? Want u zei van ik ben blij dat Europa dan besluitvaardig is, maar ze besluiten eigenlijk tot niks dan in feite. Ja, of is dat maar, te maar, negatief? Hey, wat is het, Kijk, wacht even. Er, breekt, er is een brand uitgebroken. En de politici worden op die brand afgestuurd uh, zonder dat er een brandweerwagen is. Dus die politici, daar zijn ze niet voor opgeleid, worden dan nog geacht de brandweerauto in elkaar te knutselen. Dat is dus een beetje de situatie. In een snap ik het, wat een mooi beeld. Ik ben blij dat ze hier gewoon het onderstel <laughs> er hebben gezet. En nou ja, moet nog, uh, je bent, we zijn er nog niet. De brand, ik denk niet dat de brand geblust is. Alhoewel het feit dat ze het onderstel uh, hebben gemaakt, zoveel vertrouwen kan geven op de financiële markten. Uh, want dat is het rare aan deze brand. Het gaat er eigenlijk om vertrouwen. Het gaat om geloof uh, van, van de spelers op de markt. Uh, maar zo, dat, die kleine kans maakt dat die brand al geblust is. Maar eigenlijk heb je dus die hele brandweerwagen nodig. Ja, dus er, moet nog, er moet nog veel meer gebeuren dan. Ja. Uh, meneer Van Duin zijn we nou, want dat werd gisteren nog gezegd... Uh, in de wereld draait door door Jort Kelder... zijn we nou allemaal een beetje armer wakker geworden vanochtend? Nou ja, dat, kijk, we, we hebben al verplichtingen, uh, Nederland, hè, voor uh, iets van 100 miljard. Dus we staan garant voor bedragen en we weten niet welke bedragen uiteindelijk ingeroepen gaan worden. Dus wat wij uiteindelijk ervan zullen merken, ja, dat ligt allemaal in de schote toekomst. En het gaat dus niet weg... Uh, Griekenland, de schuld zal weer oplopen als er verder niks uh, gebeurt. He, bedoel, ze kunnen dat echt niet met alleen maar bezuinigingen oplossen. Maar dat zegt u nou een paar keer. Nou. Ik dacht, we hebben nu een flink deel van de schuld kwijtgescholden. Nee, nee dat is maar een heel klein stukje. Want alleen het stuk wat de banken hebben... Ja, uh, wordt voor de helft kwijtgescholden. Ja, dus dat wat de ECB niet echt heeft wat niet... Wat, wat Nederland en andere landen geleend hebben aan Europa... Dat staat gewoon voor 100 in de boeken. Ja. Dus tegen die bank is gezegd, dat is ongeveer 30% van de schuld... jullie moeten dat, voor je het niet gedaan hebt, afwaarderen... op zeg maar, 50% voor ieder 100. Dus de schuld van Griekenland is gisteren maar met 15% afgenomen? Die, die, is van, die, die zou naar 180% van de BBP oplopen. Die gaat dan terug naar 120, dus een derde is eraf. Maar daarna gaat de teller weer lopen en dan gaat het weer oplopen. Maar ze zijn tegelijkertijd bezig met herstructureringen... Dus mensen moeten langer werken, ze mogen niet meer hun alle, al die vakantiedagen opnemen en zo. Nederland kolijn jaren dertig. Uh, hoe moesten we concurrerend worden? Door de lonen te vlagen, de prijzen te vlagen... de lonen te vlagen, de prijzen te vlagen... tot je in ons weegt. Het eindigde ermee uiteindelijk dat wij de gouden standaard loslieten. Toen veerde de economie weer op onderliggend in Griekenland is het probleem... dat ze een munt hebben, die heet de euro... die is 30% overgewaardeerd. Mm. Het land is niet concurrerend. Het heeft al 50 jaar lang... ieder jaar weer... een tekort op de handelsbalans. En daar moet echt wat aan gebeuren dan. En, en dat probleem wordt dus niet geadresseerd Daar nee. lopen voortdurend omheen. Want dat raakt de kern van de euro. Dat gaat over de samenstelling van de eurozone. Dan hebben we het natuurlijk ook over dat noodfonds... waar landen ja. dan een beroep op mogen doen... in geval van nood. En dat heeft inmiddels... een, een enorme omvang van 100 miljard euro. 1 biljoen. Nee, de dus duizend, miljard, duizend Oh duizend miljard, ja, nou ja, ik was ja, al nooit zo goed in getal. Met 12 nullen. Ja, ja. Uh, maar het gaat ons niet meer kosten. Hoe kan dat nou, Paltang? Waar moet ja, het geld men, dan vandaan komen? Men heeft gekozen om het niet te doen eigenlijk in de vorm van leningen... maar in de vorm van garanties, waardoor je, uh, waardoor je een groter bereik hebt. Een grotere hefboom, wordt gezegd. Dat is de manier waarop het uh, zou moeten werken. Dat is op zich ook een uh, verstandig idee. Kijk, er zijn twee problemen. Ja, Vandaar heeft het terecht over, is Grie het probleem van Griekenland opgelost? Uh, nou, het zou zomaar kunnen van niet. Ik denk het ook eigenlijk niet. Uh, het andere probleem is, uh, zeg maar, een land als Italië. En dat gaat om het vertrouwen. Kan Italië zijn schuld betalen? Als de markten zeggen nee, dan gaat de rente omhoog. En kan Italië zijn schuld niet dus het betalen? Is hey, het is een zelfvervulling prophecy. Hmm. En daarvoor moet je een heel groot fonds hebben. En ik ben altijd bang dat dat fonds nog nooit groot genoeg zal zijn. En ja. dat er altijd die twijfel weer erin zal sluipen. Want dan blijkt dan dat duizenden miljard helemaal niet zo veel is. Omdat die staatsschuld van Italië is al groter dan dat. Hmm. Nou... Uh, ik ben daarom voor, en het belangrijk was ook gisteren wat Mario Draghi zei, de nieuwe president ja. van de Europese Centrale Bank. Die zegt, wij gaan door met onze onconventionele Lijkt me heel maatregelen. Verstandig. Ja. Lijkt me heel verstandig. En wat zijn bank. dat dan voor maatregelen? En dat betekent, betekent dat de ECB, de Europese Centrale Bank, uh, uh, staatsobligaties koopt van Italië en Spanje en daarmee de rente omlaag drukt. En daarmee voorkom je dus dat probleem. En de ECB, de Europese Centrale Bank, kan dat heel geloofwaardig doen. Want desnoods kunnen ze geld drukken om die staatsobligaties te kopen. Nou, dat is een gruwel voor de Duitsers. Die vinden het echt verschrikkelijk. Maar het is wel een hele effectieve manier om dat vertrouwen in die markten te houden... en dat, om die rentes dus beheersbaar te houden. Maar waarom, meneer Van Duin, blijft er dan toch zo'n nadruk gelegd worden... op dat noodfonds, als, uh, zoals meneer we... nou ja, Van al wat wat Paul zegt, maar kijk, hij zei erbij... Uh, als de ECB geld gaat drukken... Uh, dan krijgen we de klassieke oplossing van de schuldencrisis... Namelijk inflatie. De geldpers. De geldpers. Waarom is Duitsland zo tegen? Nou, Duitsland heeft een trauma vanaf 1923. De hyperinflatie. Die willen dus geen inflatie. Want eens hebben ze ja. al het bezit verloren uh, vanwege de hyperinflatie na de Eerste Wereldoorlog. Toen moest er ook geld gedrukt worden om de oorlog te betalen. En dat zit nog diep dat in, nooit in de weer. Duitsers. Ja. Dat, ja. Dat nooit dat even, maar, even naar de banken. U bent bankier geweest. Zou u bereid zijn geweest om nou, vrijwillig... Onfreembelig... Ik was belegger. Dat is iets compleet anders dan bankier. Ja, ah, voor ja. ons leken is dat hetzelfde. Ja, ja, ja. U kunt ja. zich voorstellen en, dat de bankiers bereid zijn... om die helft van die schulden kwijt te schelden. Nou, het rare is... een pensioenfonds, het ABP, heeft zijn verlies al lang genomen... op de Griekse leningen. Die moeten iedere dag weer uh, dingen op marktwaarde waarderen. De enigen die dat niet gedaan hebben... Uh, zijn de banken. He, uh, ING heeft zijn schuld verkocht voor een groot deel. Heel verstandig. De Franse banken hebben dat op de balans laten staan. a pari voor duizend. Terwijl ze in de markt maar 500 konden krijgen. Gewoon expres. Wisten ze dat die waren er eigenlijk nou niet Nou ja, dat zit of... dus achter de notie. Als het fout gaat, worden wij toch alweer gered door de nou ja. overheid. leest de belastingbetaler. En dat hebben we nou een keer He. niet gedaan? Nou ja, uh, dat weten we nog niet. Oh, want voor omvallen gaan ze echt wel gered worden. Maar die hebben dus heel lang volgehouden om maar die schuld te hoog waarderen. Uh, en nu moeten ze daar hun verlies op gaan nemen. Zoals het ABP, verzekeringsmaatschappijen, particuliere beleggingsmaatschappijen, hedgefondsen al lang hebben moeten doen. Oh ja. Ja. Laten we even gaan luisteren naar Boele Staal. Dat is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Die reageerde vanmorgen op deze zender op de uitkomsten van de Eurotop. Het is goed dat nu in elk geval een stevig antwoord is gekomen. als antwoord op het symptoom. Maar de oorzaak zijn het ontstaan van overheidsschulden. en daar is nog geen spoor ja. van uh, uh, concrete afspraken over gemaakt. En dat biedt dat uh, zorg. Meneer Van Duin, u zit uh, heftig te gesticuleren. Ik hoorde dat vanmorgen en zei tegen mevrouw... nu breekt mijn klomp. He? Hoe durf je dat te zeggen? Het symptoom, hè, nu de, de, de banken, de oorzaak, de schulden uh, van, de, van de overheden. Hoe zijn de schulden van de overheden ontstaan? Hè? Door de Ga banken? Ja, ja, ja. Ik dacht het wel. 2008. Ik dacht het wel. Onze staatsschuld is gestegen omdat wij banken moesten redden. Omdat wij daar voor leningen moesten aantrekken. Dus hoe durf je te zeggen dat de oorzaak van het probleem de schulden van de overheden is? Nou, de oorzaak het van het probleem is de kredietcrisis van 2008. Waarom durft hij het? Gewoon brutaal. Ja, omdat hij kennelijk... Uh, ja, hij vertegenwoordigt, de banken, ja. Ik bedoel, hij vertegenwoordigt de banken. Maar dan zou je ook kunnen zeggen: sorry, we hebben het niet goed gedaan. Uh, nou, vanaf 2008 heeft hij geroepen: het is ieders een schuld behalve die van de bank. Ik heb dan uit een bank hier dat er wordt zeggen. Nee. Nee. Nee. Maar, Patrick, ja, het is, is toch wel zaak. heel verontrustend als de banken dat in zich dan nog niet eens hebben. Wat, we ga, wat, je zou toch denken dat dat na een aantal jaar wel eens een keer tussen de oren is gekomen daar. Wat is er misgegaan? Goeie vraag. Ik, ik, ik heb wel eens iemand horen zeggen... Ik, ik stel me deze vraag ook en ik heb het al je gezegd, antwoord niet. Ik uh, kom hele verstandige uh, mensen tegen in de, in de financiële wereld. Alleen die zijn blijkbaar niet in staat om die wereld ook op dit moment blijven te veranderen. Dat is het enige wat ik constateer. Ja. En het kan zijn dat de generatie van bankiers die nu nog aan de top van die bedrijven staat... niet in staat is om die slag te maken. Nog veel te veel in de wereld van... 2005, uh, toen uh, Rijkman Groenink uh, man van het jaar werd. Uh, we hebben daar nou, jonge, frisse vrouw, mensen nodig. Met, met homme en met ja. Salm. Ja. En met Piet Moerland heb je wel andere mensen gelukkig zij Er zijn andere mensen. En tegelijkertijd, uh, de banken zijn muisstil. Ze laten ook boelen staan. Want zij, dit, uh, deze boelen staal vertegenwoordigt deze mannen. Die laten ze dit zeggen. Dus, ja. dan zijn ze ook. Ja. Ja. dus ik hoor echt te weinig van banken. Ze, ja. Ik weet ook Heel niet mens. precies wat ze willen. Maar klopt het dat ja. ik gisteren in de krant las... dat Goldman Sachs alweer een miljard euro heeft, uh, dollar heeft gereserveerd voor bonussen? Uh, ja, dat is een zakenbank. Die gaan er gewoon weer door. Want dat die verdienen nee, nee, nee. dat Nog één vraag over de banken, banken voordat we naar de muziek gaan. Um, moeten we nou nog bang zijn dat de banken omvallen de komende tijd? Of is dat wel af? Dexia is natuurlijk omgevallen? Wat gaat dat nog meer gebeuren of is dat gevaar geweken? Nee, gaat, ja. ik, ik denk. kijk, de Griekse banken moeten herkapitaliseren. Ik bedoel, er gaan banken vallen. Ik denk er komt ja, ja, dat er een eens komt er een tweede bankencrisis tussen nu en 2013? Working out, getting fit Pretty soon I'm gonna quit Smoking's bad for my am Got a car, got some clothes DVDs from HBO All I need for my am What's gonna happen when It feels like love again for the first time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 Up again for the first time, for the first time in a while. It's been a while. It's the tip and pay the bills. Tiny matters matter till the moon is full, the sun explodes. Then you left all alone with photographs breads and laundromats. I swear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 Time, for, the first time. Yeah, wow. like him for the first time, for the first time, you wow. Feels like love again, for the first time, for the first time. against again for the first time. Straks Peter Man koer schreef een boek over de Russische premier Poetin. Bekend is dat Poetin het niet zo heeft op kritische journalisten. Dus ook aan hem de vraag zo of hij een risico loopt met zo'n boek. Maar eerst gaan we praten over de eurotop. Met uh, Jaap van Duin van Robeco vroeger. En oud-kamerlid Paul Tang over die uitkomsten van die top. Ja, er was, uh, in Rutte was permanent bezig eigenlijk met pleiten voor een speciale eurocommissaris. Die dan uh, toezicht moest gaan houden op uh, de begrotingsdiscipline van diverse landen. Meneer Tang, die lijkt daar niet echt te gaan komen. Ik heb er althans niks meer over gehoord. Nou, het zou nog kunnen komen. Zo begrijp ik het. Je ziet hier dat het akkoord wat vaag is. Er wordt wel nadruk gelegd op begrotingsdiscipline. Dat de teugels moeten worden aangehaald. Uh, en of het dan ook inderdaad gaat komen... in de vorm waarin, uh, waarin het uh, was voorgesteld door Nederland. Ja, dat moeten we nog even afvragen. Ja. Is het belangrijk, meneer Van Duin? Want Rutte bleef daar maar voor pleiten. Was dat nou echt van belang? Dat hij... nou ja, het, kijk, we hebben sinds 1997... alle en Groeipact waarin die regels staan. Ze dus zijn nooit geïmplementeerd. dus Het is een soort spelregel. Ja. en De scheidsrechter hield zich niet... Aan, dus de spelers konden hun gang gaan. Dus ja, even los van de merites van die regels. Maar je had al 13, 14 jaar lang heb je instrumenten om het te doen. En eigenlijk vanaf 2002, toen Griekenland tot de euro, toe de euro geïntroduceerd werd... is het in Griekenland vanaf dag één letterlijk fout gegaan. Je zag de tekorten oplopen, hoge groei, maar allemaal gefinancierd met geleend geld. Ja. Dus ja, het is in die, in die zin wel nuttig dat dat nu eindelijk eens een keer uh, wordt nageleefd. En, en in die zin ben ik ook al voor zo'n eurocommissaris... Ja. Even los van de democratische onderbouwing daarvan. natuurlijk van, Hoe moet dat... Eh, ik bedoel, eh, krijg je dan volmachten? En eh, wat als Berlusconi zich er niet aan houdt? Wat gaan we dan eh, Italië binnenvallen of zoiets? Wat, ja. wat Sanctie. de, de, de Sancties, zijn Sancties zijn natuurlijk heel, uh, heel lastig. Maar dat is ook wel een angst, die wordt uitgesproken. Krijg je dan niet een tegenstelling tussen Noord- en Zuid-Europa, Tang, Is dat niet een risico wat we lopen? Dat wij als Noorden zeggen, nou gaan wij wel eens even in de gaten houden... hoe je het in het zuiden oplossen, vol, of niet? Volgens mij hebben we de tegenstelling al. Of oh, ja, ja. ja die <laughs> hebben We hebben al 100% die, die, die, die hebben we al verloren. Uh, nou, kijk, het, het mooiste zou zijn als je ook helpt zeg, met instituties op te bouwen... Uh, waarmee je in het zuiden begrotingsdiscipline hebt. Kijk, Het is niet onmogelijk voor politici om begrotingsdiscipline te hebben. Kijk naar Nederland en Duitsland. En kan je die lessen uit Nederland en Duitsland nou zo ook ingevoerd krijgen... in, uh, in laten we zeggen, Italië en Griekenland. En overigens Spanje en ook Portugal. Die hebben het helemaal niet zo slecht gedaan. Die zijn veel, op veel andere manieren in problemen gekomen. Maar Spanje, inderdaad, via de ja. banken. Ja, wat nou, bo wat ja. Boerderstaal dus ontkent. Ja. En, zeg het nog uh, maar een keer. Ja, zeg het nog maar, maar een keer. Ik, ik had het vanochtend niet gehoord, dus ik ben nog steeds een beetje uh, geschokken. Ja. Uh, en Portugal eigenlijk door gebrek aan, uh, aan, uh, aan groeiende economie... Mm. door gebrek aan hervorming op de, op de arbeidsmarkt. Maar, maar dat klinkt een beetje van als we, het, als we het ze maar vriendelijk vertellen... dan gaan ze het wel doen. Is dat uh, wel realistisch? Nee, oké. Okay, nee, dus je moet het je moet ook mee eens. Je wil, je wil graag proberen daar uiteindelijk uh, daar, uh, daar wel sancties aan te verbinden. Maar eigenlijk liefst zo meer mogelijk. Want anders heb je na nou die tegenstelling... Het Europa is op dit moment helemaal niet sterk genoeg... dat we elkaar gaan vertellen wat te doen. Want die democratieën in Europa zijn niet sterk, sterk genoeg voor. Dus ja. ik zie toch veel liever dat uh, nationale parlementen... en nationale regeringen besluiten over, uh, over de begroting. Ja. Even naar de rol van China. Want uh, ik geloof dat Sarkozy vandaag al ging dineren in Peking. Dat lijkt een beetje zo van... we hebben geen geld en we komen even bij u aankloppen. Is dat zo? Nou, dat is ook wel zo. Kijk, toen uh, Witteveen, dus de oud-baas uh, van de DMF... die heeft dus ook al weken gepleit voor een, een betrokken van andere landen. In de jaren 70 waren dat de, de olielanden... die dus ja, al, die, al die bedragen lieten opstapelen... en weer konden hercirculeren. En daar zit nu wel wat in natuurlijk. Dat als je Noorwegen en, en misschien sommige van de Arabische landen... en China bereid krijgt om geld te lenen aan dat noodfonds, wat dan weer ingezet kan worden... dan vergroot je in ieder geval de basis. Want het zal niet allemaal kunnen komen van de landen die nu uh, het, het zuiden moeten steunen. Want daar hebben wij in het noorden ook onvoldoende ja. voor. Dus je moet maar we hadden hier vinden. gisteren een gast, Peter Verhaar, die zei... die Chinezen doen nog niet voor niks. Die willen dan een paar Griekse nee, dan... eilanden hebben of zo. Nou ja, ze willen in ieder geval uh, een, een rendement op dat uh, gelene bedrag hebben natuurlijk. En ze zullen ook daarmee invloed kopen. Zoals ze dat in, in Griekenland trouwens al een tijd aan het doen zijn zal. Peter Amakour, is Rusland misschien nog bereid wat te uh, ja, schuiven voor een, een, Europa? Een, we hebben een enorme <laughs> volutareserve opgebouwd in de, in de periode dat, het, uh, dat de olieprijzen uit hun dak gingen. Dus uh, iets van 500 miljard geloof ik zit er in de, in de pot. Maar uh, Rusland moet heel voorzichtig zijn. Hè? Want Rusland is voor 60% voor zijn, voor zijn economie afhankelijk van het verpatsen van het in de wereld. En zodra die prijzen kelderen, omdat er maar geen economische groei wil komen... in Europa en in, en in Amerika... Eh, ja, zal dat potje heel snel slinken. En zeker met eh, aanstaande verkiezingen, althans wat wij verkiezingen noemen. <lacht> eh, eh, eh, waar van alles beloofd wordt aan pensioenen en noemt u maar op om die te verhogen. Dat potje kan wel heel snel opraken. Dus heel veel geld valt er in Rusland niet te halen. Want wij dachten dat Europa het middelpunt van de wereld was. De afgelopen dagen was dat in Rusland ook zo. Keken jullie allemaal naar ons? Uh, ja, en er werd natuurlijk op de Russische televisiekanalen... die onder controle staan van het Kremlin... werd nog eens benadrukt dat dit allemaal toch uh, leidt... tot die zogenaamde democratie in Europa. Ziet u het resultaat? Chaos. Echt waar, ja? Er, er wordt afgegeven op onze democratie? Absoluut, natuurlijk. Dat is het heilige geloof dat verkondigd wordt op de, op, de Kremlin, op de Kremlin-kanalen. En grote delen van de Russische bevolking geloven het ook. Ja. Want Poetin, Putin, dat is het symbool van stabiliteit. Kijk, ja. Ja. Wat dan even nog naar de partij? Van de arbeid. We zijn nu allemaal nog een beetje in afwachting of die gaat instemmen, want Plasterk heeft van tevoren gezegd: Nou, ik weet nog niet of ik dat ga doen. Moeten we ons zorgen maken dat Plasterk heel Europa um, naar de afgrond helpt? Ja, als je het zelf vraagt. <laughs> ja, misschien was het niet helemaal open geformuleerd. ik geloof dat je het al, je het al zegt. Nee, het is, heel, het is heel moeilijk om dat geloofwaardig te doen. En ik begrijp heel goed dat het lijkt me goed dat man der het probeert om, uh, om het kabinet te bewegen tot concessies. dat dat zijn, uh, zijn tot deel van zijn werkboord. Maar. Want lijkt... schat je in dat hij tevreden is over de uitkomsten van gisteren? Ik kan maar... ik denk, ja, misschien, ik ben zelf zeker niet tevreden. Ik, vind, ik denk niet dat dit akkoord voldoende zal zijn vanwege Griekenland... en vanwege andere problemen. Uh, maar normaal is een stap weg van de afgrond. En ik, ik kan me niet voorstellen dat de PvdA daar tegen is. Uh, ja. is. Want het is heel moeilijk om uh, in de toekomst te kijken... en te zeggen wat we over tien jaar van deze eurotop zullen vinden. Maar zou het zo kunnen zijn dat hier... Uh, de wal het schip gekeerd heeft en dat het nu weer de goede kant op gaat? Ja, of is dat toch Ja, niet te de zeggen? De opluchting was, we hebben 21 juli was uh, op 22 juli, de dag na 21 juli, ja. de vorige top, was die opluchting er ook. Ja. En dat heeft weer even geduurd en dan, komt, uh, en dan hebben we weer een top nodig. En mijn angst is dus dat, wij over een tijdje, dat we over een tijdje hier weer zitten. Goed, Krijgt Poetin toch nog gelijk? Zometeen na het nieuws over de van half drie gaan we daarover doorpraten met Rusland-correspondent Peter Damanakor. Over zijn boek, wat toch wel enigszins ontluisterend te noemen is over Vladimir Poetin. Eerst het nieuws van half drie, dat wordt gelezen door Gert Kluk. Radio 1: Het NOS-journaal. Egypte heeft een man die van spionage voor Israël wordt beschuldigd, overgedragen aan Israël. In ruil worden 25 Egyptische gevangenen vrijgelaten, voornamelijk smokkelaars. De Israëli's-Amerikaanse man werd in juni opgepakt omdat hij als geheim agent zou hebben geprobeerd om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten tijdens de volksopstand in Egypte. Het Armando Museum verhuist waarschijnlijk naar Utrecht, naar landgoed oud Het museum zat in een kerk in de Amersfoortse binnenstad en werd vier jaar geleden door brand verwoest. De 82-jarige Armando is beeldend kunstenaar en schrijver. Hoofdthema in zijn werk is de Tweede Wereldoorlog. De vakcentrale FNV wil dat de nieuwe vitaliteitsspaarregeling al op 1 januari wordt ingevoerd. Dat is een jaar eerder dan gepland. Als dat niet gebeurt kunnen werknemers volgend jaar niet sparen met een belastingvoordeel, want de spaardoornregeling vervalt per 1 januari. De FNV zegt dat het kabinet geld genoeg heeft om de vitaliteitsregeling eerder in te voeren. En de 18-jarige Mauro zal zich niet verzetten tegen terugkeer naar Angola, als de politiek hem geen hoop meer geeft. Dat heeft de organisatie Defence for Children gezegd. Vandaag praat de Tweede Kamer over de uitzetting van Mauro. En dat zijn hoofdpunt. hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Knopenburg Burgerveen en Zoete Rijndijk, 8 kilometer... Ook op de A76 file geleen richting Aken. Tussen knopen ten Essen en de Duitse grens staat 3 kilometer file. Dat komt door werkzaamheden in Duitsland op de A4. Verkeer richting Keulen kan het beste via Venlo rijden. Via de A67 en de Duitse A61. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, opnieuw hartelijk welkom bij Dit is de Dag hier aan tafel. Rusland-correspondent Peter Damkoer hij schreef een onthullend boek over Vladimir Poetin. Economen en oud-topman van Robeco, Jaap van Duin. Oud-P van de A-Kamerlid, Paul Tang, tegenwoordig bij Boer en Kroon, geloof ik ja. Misschien ook goed dat we dat een keer zeggen. Wat doe je daar eigenlijk? Uh, ik werk daar nou als adviseur. Adviseur. En psycholoog Steven Pont. U kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DDD... of bezoek onze website dag.nu. Peter Damkoer, we gaan het met jou hebben over deze man... Владимир Владимирович Путин Праздником вас С днем Великой Победы Ура Maar nou, dat laatste konden we wel verstaan. En ook dat het Poetin was, wordt hij altijd zo aangekondigd als hij ergens komt? Ja, en, en de eerste stem was, uh, was afkomstig van, uh, van, zijn, van zijn inauguratie, uh, in, uh, uh, zijn, zijn tweede inauguratie. En dat, was een, uh, en dat was de man te voeten uit. Hè. Dan moest hij lange wandeling maken door die zalen van het Kremlin totdat hij eindelijk bij de patriarch kwam en helemaal in zijn eentje. Ook zijn vrouw stond daar ergens achter het koord, achter ergens tussen de VIP-gasten, alsof ze niet bestond. En, en ja, dat, dat tekent eigenlijk het, het hele beeld van, van Poetin. Maar was wat gaat daar... hij nou, Leverde Koning in? Nee, <laughs> zo komt het een beetje. <laughs> nee, dat tweede, dat tweede fragment was, was van de, de dag van de grote overwinning. He, dus de, de, de Grote Vaderlandse oorlog, op 9 mei herdenken we de overwinning op, okay. op nazi-Duitsland. Okay. Ja, en dan staat hij op het rode plein. Ja. Jij begint in je boek ook inderdaad met de beschrijving van een, e een man alleen. Ja. Loonbehoef noem je hem ja. ook wel. Je begint met een fragment van een interview, of nou ja, een zwartiachtig interview. Wat hij ja. geeft op het moment dat hij naar Moskou vertrekt vanuit Sint Petersburg. Ja. Uh, verder uh, uh, ja, beschrijf je dan eigenlijk de opkomst van de man, ja. niet de ondergang. Dat ja, is de opkomst nee. van de man, maar de ondergang van Rusland? Of is dat te dramatisch Dat is, dat is natuurlijk dat is te, te, te, dramatisch. Er is niemand en zelfs ook Poetin niet is in staat om Rusland kapot te krijgen. Het is namelijk zo'n ongelooflijk sterk land. En de Russische bevolking is zo taai. Je gaat heel wat je... trots kijken. Dat je er wel heel veel goede huizen moet komen om, dat, om dat, voor, dat voor elkaar te krijgen. En, en uh, je moet niet vergeten, uh, Rusland is niet van Poetin. Uh, Rusland is van de Russen. Uh, Poetin gedraagt zich wel of als ja. dat Rusland van, van hem is. Maar zo zit het natuurlijk in het dagelijks leven niet in elkaar. Uh, het, het merkwaardige is natuurlijk ook dat die, er worden wel verkiezingen worden gehouden... en dan wint hij met gigantische hoeveelheid van de stemmen. Maar er is nooit iemand blij. Hij heeft dus ongelooflijk veel kiezers, maar geen aanhang. Nee. En dat nee. maakt het eigenlijk een trieste figuur. Als ja. Ja. jij zei net ook al eerder in de uitzending... Ja, iets wat wij verkiezingen noemen. Ja. Uh, dat ja. betekent dus dat dat niet verkiezingen zijn zoals we die hier in Europa hebben. Ja, en dan mogen ze wel op afrekenen, jullie hier in Europa. Uh, Vinden vind het goed dat Rusland lid is van de Raad van Europa? Vinden het goed ja. dat Rus, Rusland. nu even alle... streng naar de mensen dat Ja, Rusland... ja precies. Ja, ja, ja, dat Rusland, dat Rusland uh, alle, alle, alle verdragen en die horen bij het lidmaatschap van de OVJC hebben ondertekend. Dus mogen we Rusland afrekenen op die ja. normen en waarden die we daarin hebben vastgelegd? En dat. En daar ja, verdoet Rusland niet aan. Daar ja. Rusland in, geen, in, op, geen, geen stukken na uh, aan. En dat ligt ook een beetje... Uh, als je teruggaat naar de geschiedenis van Poetin... Hij heeft de laatste keer dat hij aan echte democratische verkiezingen heeft meegedaan, was in Petersburg... toen in 1996 zijn grote leermeester Anatoly Sobchak de burgemeester van, van, van, van Petersburg... voor de tweede keer zou worden herkozen. En hij was de campagneleider van Sobchak, een held van de democratische beweging... Uit, uit, de, uit de jaren van de omwenteling. En die verkiezing heeft hij verloren... Okay, en toen, heeft hij en, zich toen voorgenomen. heeft hij en toen heeft hij bedacht en ook wel ergens gezegd, democratie is leuk. Maar je moet wel winnen. Ja. Ja, dat blijft. Maar is die, is die erger dan Jeltsin? Je moet hem ook een beetje in zijn context zien, natuurlijk. Nou, Jeltsin was, uh, wat je van Jeltsin kan zeggen, wordt, vaak wordt daar gekoppeld, dat waren de jaren van de chaos. Hè. Maar jaren van de chaos wordt vertaald in, in, in, in, in, in, in Rusland als de jaren van de democratie. Want in de ogen van, van veel Russen. en dat keren ze ook uh, met de paplepel ingegeven via de propagandakanalen van het Kremlin. dat die democratie zoals, uh, zoals jullie die hier kennen in, in Europa, dat dat eigenlijk toch altijd leidt tot chaos. Uh, en maar Jatun was democratischer dan Poetin? Ja, absoluut. absoluut. En, en was ook een, op en top een mens. En Poetin is een Poetin soort, is niet dan? Nou, <laughs> Poetin is een soort staatsmachine. Een hoe noemen we dat in, in het Russisch. Een man van de staat. Hè, waarop hij ook. Hij zijn carrière in de KGB gemaakt. In een periode dat, dat mensen als Zagorov vochten voor de mensenrechten. en vochten voor de democratie in, in Rusland. Met, en, en bestreden werd met alle middelen. die de organisatie waar hij deel van uitmaakte. tot zijn beschikking had om mensen Zagerof een halt toe te roepen. En hij beschrijft die jaren, juist die jaren... als de meest warme jaren uit zijn leven. Ja, dat mm. is toch niet inderdaad erg hoopgevend. Ja. Uh, hoe ben je nou aan informatie over de man gekomen? Want je beschrijft bijvoorbeeld in het begin van het boek... dat je op een gegeven ooit eens een keer duizend dollar moest betalen... om iemand te interviewen. Uh, ja, ja. Uh, heb je, heeft het je veel gekost, dit boek? Nee. nee, nee, nee, nee. <laughs> om al die informatie los te krijgen. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Kijk, alles... Je hebt in... Je hebt in uh, niet, niet ik verzin dat, maar dat, we hebben de man van wie we vier jaar dachten... dat hij president was van Rusland, uh, met Vedef. Nou, in september bleek dat niet helemaal het geval te zijn geweest. Maar die blogt heel erg graag. En die schreef niet zo lang geleden op zijn blog... dat, uh, dat, dat corruptie Rusland bij de strot heeft. Oh. De president. Ja. En hij schreef ook in zijn blog ja. dat corruptie uh, nu al jaarlijks... Uh, dat er aan corruptie voor 300 miljard euro omgaat. Hm. Dat is een kwart van de Russische begroting. Ja. Hij had het niet over Poetin. En hij had het niet over Poetin, maar dat hoeft ook niet. Want, uh, uh, daar hebben we het weer, jullie in Nederland. Ja. Jullie geven, geven onderdak aan grote Russische bedrijven... die hier hun postbusnummers ja. hebben, hun ja. postbusbedrijven. Ja. Hebben. Nee, maar dat is nou de tweede Zoals het bedrijf ja. van ja. Gunvar. Ja. En, uh, dat is een beetje zoals die man die op die file reed... en vervolgens zei dat het de schuld van de politie was, ja. was toch? Ah, ja. Ja. ja, nee, maar als je de, als je de, als je de mogelijkheden schept om... Hm. Ja geld verkregen uit corruptie ja. om, dat, uh, om dat weg te sluizen naar, uh, naar Nederland. Rutte ontkent, dat, het, dat, ons, uh, ontkent mm. dat en zegt dat het uh, dat heeft hij voor zijn voeten voor gekregen toen hij vorige week in, uh, ja. in Moskou was. Rutte ontkent dat en zegt dat onze wetgeving waterdicht is en dat dat niet kan gebeuren. Maar kan je elke euro traceren die, ja. die in die ondernemingen omgaat? Ik dacht het niet. Nee. Jij zit al lang in Moskou. en ja. Je kent het land natuurlijk uh, de, helemaal. Was je nog verbaasd over verhalen die je over Poetin hoorde? Waren er nog dingen oh, je waar je ik me elke dag, ja. ja? ja, ja, ja. ja wat, wat in dit boek heeft je het meest verbaasd? Ja, het, het, het, het, het geïnstitutionaliseerde cynisme. Van de Russen? Van de, leiders, van de ja. leiders. En hoe men omgaat met het land en hoe men omgaat met de mensen. Dat er geen enkel ideaal achter zit? Er zit geen, het enige ideaal is het, is het, is het, is het materiële ideaal. Hè? Maar dat is onhand wel een keer bereikt. Hij zal rijk zijn. Dat weten we niet, want we weten natuurlijk niets van hem. Hè? Zijn inkomen is lager, geloof ik. Nou, zijn inkomen daar wordt, daar wordt niet over gesproken... is ook in de, in de begroting van Rusland niet, niet, terug, niet opgenomen. Niet maar teruggeven. is zijn niet zo bekend van zijn vermogen? bijvoorbeeld. Nou ja, er heeft iemand becijferd, en daarom noemde ik dat Gunvar... dat hij eigenlijk een van de ge geheime drie eigenaren is van de firma Gunvar. Dat is de firma die uit het niets is ontstaan... en een vriend van Poetin is daar, heeft daar de leiding van. Die firma die transporteert maar, liever, maar liefst 40% van de olie-export van Rusland... Waarom we die firma nodig hebben en waarom man, Rosneft en Gazne, ja. Gazneft dat zelf niet kunnen ja, ja, doen, is zeggen, totaal ja. onduidelijk. En Poetin schijnt, heeft deze man becijferd, en andere bronnen hebben dat uh, nog eens een keertje boven water gehaald. Is een van de versluiden de houders van deze kundbouw. Ja. Jij zegt uh, cynisme, daar ben ik door getroffen. Trof je bij vorige machthebbers, bijvoorbeeld Jeltsin... die thuis ook al noemde, maar daarvoor ook de communisten... meer, meer idealisme aan dan bij Poetin? Nee, het is het cynisme uit de communistische jaren. Ja. Dat is gewoon Rots. eigenlijk een voortzetting daarvan? Ja, de, de, de Poetin-partij, Jedine Rassia, Verenigd Rusland... is eigenlijk een soort, uh, soort gemoderniseerde kopie van de communistische partij. Ja. En uiteindelijk hmm. schieten de Russen daar dus helemaal niks mee op. De Terwijl ze Russen misschien dachten dat het beter zou worden... Ja, nou het is natuurlijk materieel beter geworden voor de Russen. Hè? In de algemene zin is het, het zeggen... ook voor gewone Russen beter geworden? Ik even, Nee, nee. Naar nou, de inkomensongelijkheid Maar waar, waar Russen, waar Russen heel gevoelig voor zijn, zijn, is het woord stabiliteit. En dat heeft hij goed gebruikt en verkocht. Maar ik leef al twaalf jaar in stabiliteit... en ik moet tot de conclusie komen dat er niks ergens is voor een land... Dan stabiliteit. om stabiliteit te overkomen, want dan beweegt er niks meer. Het is eigenlijk niet stabiliteit, maar gewoon inertie. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, er, er is geen ontwikkeling, laten we zeggen, er is geen innovatie. Er is geen industriële ontwikkeling. Is er is ook geen ondernemerschap in de zin zoals wij dat uh, kennen. Uh, niet zoals wij dat kennen. Ja. En het is heel moeilijk hè, voor het midden- en kleinbedrijf... dat praktisch niet bestaat in Duitsland ja. ja. ja. Je neemt geen blad voor de mond in dit boek... Um, uh, ben je ja. nog wel veilig in, uh, in Moskou? Kan je daar nog wel rondlopen? Want je ja, ja. beschrijft ook wat er met journalisten gebeurt die wel kritisch zijn. Ja, dat ja, zijn Russische journalisten. En Russische journalisten hebben het uh, ongelooflijk moeilijk onder, uh, onder Poetin. Er, uh, er zijn enige tientallen uh, journalisten om het leven gekomen. Niet dat hij daar direct mee te maken heeft gehad. Maar wat je ziet is de verticale macht, zoals we de, de, de macht van Poetin noemen... druppelt natuurlijk ook door naar de provincies. En daar de lokale leiders gedragen zich als kleine Poetins. En die, die, die zijn er wel op uit om ook een lokale pers onder controle te houden. En ja, dat is geen veilig beroep in Rusland. Jij jij maar, ja, maar. Men heeft absoluut geen boodschap aan het buitenland. Maar wordt dit boek wordt dit vertaald? Krijgt in dit te lezen of de mensen uh, om me heen? Uh, Ik weet dat er op de Russische ambassade in, in Den Haag... Uh, mensen zijn die uitstekend Nederlands spreken. En ik spreek ze ook uh, regelmatig. Ja. En ik was laatst uh, bij het bezoek van, van Rutte... waren zij aanwezig en uh, ze schoten mij aan... want ze hadden mij al ze hadden mij alles ergens gezien in het programma... dat mijn boeken aan zaten komen. En waar gaat het precies over? <lacht> <hijf> zeg je dan ook precies waar het over gaat? Zeg je van, ik, Nieuwsra, ja, ja, ja jullie, maar dat jullie... is voor hen geen, geen, geen geheim. Het, het, het, men, kan, men, men, ja. men, men kan... Men kan Poetin kan geen kritiek hebben, maar als het kritiek gepraat geba gaat met ook de, laten we zeggen, en dat heb ik zeker, de warme gevoelens voor het land. Want het is natuurlijk een fantastisch land eigenlijk. Ja, maar het beeld wat ik. Ik bedoel, ik geloof, dat geloof ik, en dat hoor ja. ik je vaker zeggen, maar in dit boek zie ik dat er nou niet zo in zit hoor. Dan is het nee, toch meer een maar... beeld van een toch wel behoorlijke boef die daar de baas is. Nou, boef zou ik nog niet zeggen. Hij weet niet beter. He? Hij, het is, het hij is, kan is, er ook niks aan ga, doen. Het nee, nee, feit van corruptie. Er is een heel slecht ontwikkeld gevoel van mijn en dijk. Ja. Hm. Dus He? kun je het hem niet kwalijk nemen? Doe je dat eigenlijk? Natuurlijk. Uh, uh, uh, uh, ja. hij, hij bereist de wereld. Hij weet hoe de wereld hij in elkaar zit. Maar nou, misschien is hij wel de gevangene van zijn eigen systeem. Maar hij zal ook wel iets goed hebben? Stel iets leuks over de man. De man kan hartstikke goed judo. <laughs> hij, uh, hij is heel dol met, met de bijkers. Hij gaat één keer per jaar gaat hij. Is dat een leuke biken. vader? Dat weten we niet. Want een Goede echtgenoot? Uh, ja, dat weten we ook niet. Want toen, toen we onthulden wat elke man in Rusland heeft, natuurlijk ook een, een zoals ze dat in Rusland noemen, een tweede leg. En, uh, en waarom zou Poetin dat niet hebben? En toen een van de kranten daarover begon te schrijven... Werd die, werd die krant meteen opgeheven. Dus ja, het is heel moeilijk om ook achter het privéleven... van, van de president uh, te komen. Maar je kan natuurlijk in het, in het laten we zeggen... in het roddelcircuit, uh, dat wordt vo natuurlijk gevoed... omdat er geen openheid is. Dat hmm. is het grote, de grote makker van, van Rusland. Maar, maar Russische journalisten hebben geen vrijheid. Maar niet-Russische niet niet journalisten wel. Maar die weten dan weer dat soort feiten niet boven water te krijgen. Blijkbaar. Nee, omdat het, omdat het is een, dat is... een totaal gesloten maatschappij is. Hè? Okay. Dat is het, dus en, je hebt wel alle vrijheid, maar je, dat levert dan weer niks. Eigenlijk onvoldoende op. Het zou mooi ja. zijn als niet-Russische journalisten dan in Russie... zitten of op de websites ja. zouden zitten. Er, er gebeurt veel hè, op die ja. websites. Daar wordt heel, het, het kapitaal van Poetin wordt daar beschreven en zijn vriendinnen ja. worden beschreven. Ah, okay. en, noem, noem, noem je me op, maar dat, dat wordt voorlopig, in tegenstelling tot China, dat veel, veel ja. beangstiger is voor die websiteontwikkeling. Dat daar iets zou uit ontstaan van misschien een, een Russische lente. Ik geloof, ik geloof dat niet op dit moment in, in Rusland. Hij is zo stevig in het zadel dat ja, men kan geen kant op. Nee, ja. Nog even, even ja. over de journalisten. Want jij zei net nou, ik loop ja. niet zoveel gevaar, want ik ben een on onschuldige Nederlander. Ja. Even een quoteje van uh, collega van jou, Jelle Brandt Korsjes, over uh, die iets meemaakte met de Russische geheime dienst toen die uh, opnames maakte. Ja. We hebben een wekenlang lang een aflevering gedraaid in Moermansk. Uh, een aflevering over het Russische leger. En uh, we hadden de banden opgestuurd naar Nederland en ze konden niet gelezen worden. Het zijn een soort van harde schijven. En bij Sony hebben ze het zo dus opengemaakt. Nou ja, je hoeft echt geen specialist te zijn. Om, <tossimus> te, zien dat daar om te begrijpen dat het met opzet is kapot gemaakt. Uh, en alle, alleen de banden van toen wij in Moermans zijn daarna nog in andere steden geweest. Alleen de banden van Moermans zijn opzettelijk allemaal kapot gemaakt. Ja, ja, dus je wordt wel in de gaten gehouden. Dat overkomt ja. jou ook. Maak je ook dit soort dingen mee? Uh, uh, nou, wat, wat wel heel typerend is, is dat uh, toen Poetin aantrad uh, en werd. Tussen haakjes werd ontdekt door Jeltsin in, in, in 1999. Of, eh, toen, eh, toen zijn we natuurlijk ook allemaal naar, naar Petersburg afgereisd. En iedereen wilde verhalen vertellen over Poetin. En bij de research voor het boek Nu, weer terugreizend naar, naar Petersburg... Veel jaar, dezelfde mensen die toen uit, en, uh, uit over Poetin vertelden... hadden nu liever toch niet dat ze bij het boek betrokken werden. Dus niemand wilde meer praten? Eigenlijk wilden er heel weinig mensen weer praten. Ja. Ja. Heb je nog geprobeerd een interview met Poetin te krijgen? Ook. Nu je toch een boek over de man schreef? Nou, dat, dat helpt ook niet zoveel. Want die, die interviews worden zo zorgvuldig uh, gescreend... Uh, van tevoren met vragen die van tevoren worden ingediend en over, overlegd. Dat, dat, zijn eigenlijk, dat is ook te makkelijk. Hij is nooit geïnterviewd. Het is gewoon een soort toneelstukje uh, uh, wat je dan doet. Uh, ja, en we hebben, ik heb hem wel vaak ontmoet en in het Kremlin. En, en, en dan is het een hele vriendelijke, charmante man... Weet ja. Weet u wie jij bent? Uh, die man met is uit Nederland. Nu, nu, nu wel. Nu wel. Nu wel. En, maar het aardige is, Rutte was op bezoek. En er, er was een radiostation in, in Moskou. Dat is een van de vrije radiostations in Moskou. En die had een programma over Rutte gemaakt. En die vroeg aan de, aan de, aan de luisteraars van, uh, aan het eind van dat programma... wat een uur duurde, zou u meneer Rutte als president van Rusland willen? 77 van de luisteraars die inbelden... en dat waren er heel veel, duizenden, zeiden... dat lijkt ons een hele geschikte man. <laughs> en een uur later ontmoette hij Poetin... en hij vertelde heel enthousiast het verhaal tegen Poetin. Waarop Poetin wat nors zei... Maar je hebt geen Russisch paspoort. <laughs> dat is een onmiddellijke bedreiging. het ja, is ook maar de vraag of dat een compliment is als de hele volgende jouw het van Poetin wil. Ze ja. Nou, ja. Dus stemmen ook allemaal nou, met Poetin. Misschien willen ze wel Ruud, verandering. Rutte bedankt voor het in hem gestelde vertrouwen. Ja. Nog, ja. Een, een laatste vraag. Jij, jij voorspelt dat we nog heel lang met Poetin te maken zullen gaan hebben in ja. Rusland. Minstens twaalf jaar. Ja. Dat is wel heel lang zeg. Ja, of, of, en dat, uh, dat hangt veel vanaf van de ontwikkeling in Europa... natuurlijk op economisch gebied... of de zaak moet economisch in elkaar storten. Dan is het natuurlijk gauw afgelopen. Want wat je, wat je ziet met dit soort regimes... die hebben niet echt wortel in de samenleving. En de ene dag zijn ze er en de volgende dag zijn ze... Ineens maar werkt hij de... hard? Wil hij zelf al verder? Denk je niet van Kan hij thuis, uh, lekker een bedrijfje je... beginnen? Nee, hij heeft vorige week nog gezegd dat hij de werkende president van de wereld is. Ja, dus... ja. Ja, ja. Ja. Maar dan zou je, zou je zeggen, zometeen gaat hij lekker het bedrijfsleven in... en dan verdient nee, hij misschien nog meer. Of is, is dat een, geen optie daar? Nee, hij is een kassudasnik, wat ik al zei. Hij is een man van de staat en dat zit in al zijn nee. vezels en zijn bloed. Goed. Jouw boek, Vladimir Poetin, het koningsdrama... dat verschijnt deze week. Informatie daarover vindt u op de website. Dit is de dag.nu Achter de voordeur. No, sir. Vandaag met ontwikkelingspsycholoog Steven Pons. Steven, het aantal mensen met een burn-out groeit. We zeiden het aan het begin al, maar liefst 1 op de acht werknemers was vorig jaar opgebrand. Een bekende Nederlander die onlangs een burn-out opliep was René van der Gijp. Ik heb echt, uh, om in korbach termen te, te praten, een, uh, een vliegende inzinking gehad. En het leuke is dat je, dat je heel snel denkt van dit komt nooit meer goed. Maar dat het best wel uh, vrij snel weer, uh, weer beter gaat had ik zelf het niet verwacht. 1 op de acht mensen overkomt dit. Dat is veel. Ja, ja dat is veel, ja. Hoe komt dat? Uh, ja, er dat, dat zullen allerlei redenen zijn. Maar als je waar het over gaat, het gaat over de draag draaglast-draagkrachtverhouding. He, dus het gaat niet zozeer over hoeveel je te dragen hebt. Het gaat erom hoe krachtig je bent om het te dragen. En als die verhouding niet klopt, dan, uh, gaat er, dan kan een van de gevolgen zijn... dat je hersenen op slot gaan net zo goed als dat je een spier overstrekt... Over kunnen je hersens ook in een, in, een, in een kramp raken? Want dat is wat er gebeurt als je burn-out raakt? Dan ja, dan, dan, dan doen de hersenen zelf op een of andere manier het, uh, de, de knop om. Ja. Nou, iemand en... aan tafel hier meegemaakt? Nee, nee, niet. Uh, nee. Allemaal niet? Nee nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. nee, we zijn dus niet bij die... Niet één op die acht. acht. Nee, we zijn hier met z'n zes. Dat kan ja. nog net stoppen. Maar daar nee. zit de regie die met uh, een, ja, dus een, een burn-out. Ja. Met name hoogopgeleiden lopen meer risico. Ja, omdat onderzoek. die natuurlijk ook meer op uh, stressvolle banen zitten. Als je, je werkt in een fabriek waar ramen worden gemaakt... en, ben, en, je, en je, ja, de, je bent een timmerman, dan maak je gewoon tussen acht en vijf ramen. En hoe slecht of hoe goed het gaat, je maakt die ramen. Maar als je in het management zit, of sterker nog, je moet opdrachten binnenhalen... en het is tijd uh, troef, dan ga je die druk natuurlijk eerder voelen. Dus hoe hoger je zit, hoe meer verantwoordelijkheden je hebt, hoe hoger die druk... Uh, voelt. Ja, Maar een miljoen, zouden, als het 1 op de 8 is... dan zouden er een miljoen Nederlanders een burn-out hebben. Dat kan toch bijna niet. Nee, kloppen. maar goed. Kijk, laat het dan 1 uh. op de 500.000 zijn. Het, het is gewoon op het ogenblik erg aan de hand. En uh, is het een definitie kwestie? Hebben we de definitie van burn-out bijgesteld? Of gaat het gewoon echt niet goed met ons? Nou, nee, met die mensen... Uh, daar gaat het echt niet goed mee. Die functioneren s'morgens nog eh, uh, wel. En dan, en dan komen ze terug van de lunch. En dan... En dan, en dan en een knakter iets, die hebben echt net zo goed. Nou, de, de analogie met de spier: dat is ook een, een, een verkramping. Het is niet van, het gaat steeds meer pijn. Nee, het is, is er En dan, is het paf, en ja. dan zie je er middenin. De, en de, moet je, moeten wij ons ook zorgen maken dat het ons morgen kan overkomen? In, met nou, onze stressvolle banen? Ja, als je, nou ja kijk, uh, uh, als je het gevoel hebt... ja, maar ik heb helemaal geen tijd voor mijn burn-out. <lacht> uh, <Ja. lacht> dan, ja. dan, dan, dan zit je er redelijk tegenaan. Oh, ja. Ja. Okay, Jij ja. maakt je vooral zorgen over de kinderen van mensen met een burn-out. Ja, omdat uh, mensen dus, uh, mens hebben een burn-out... maar die heb je individueel. Maar de gevolgen zijn natuurlijk relationeel. Hè? Je zit nu in een sociale omgeving. En vooral kinderen, die, hè, dat is natuurlijk boven hun pet... Dus uh, je oude, je vader of je moeder is plotseling thuis. Ja. En, uh, Fijn toch? En die zijn ongeduldiger en die liggen misschien wel hele dagen in bed. Of die huilen veel sneller. Of... En kinderen die iets niet begrijpen, die zeggen niet nou ik begrijp het niet. Maar kinderen die iets niet begrijpen, die gaan zelf een verklaring zoeken. En die gaan, uh, dat noemen we ook wel fantasie. En die gaan dan denken nou ja, het zou dus ook aan mij kunnen liggen. Hmm. En daarom is het goed om, om je daar bewust van te zijn... dat je een uh, burn-out, uh, dat dat een uitstralingseffect heeft... naar de omgeving, naar partners natuurlijk ook... maar die kunnen het wel plaatsen, maar kinder, voor kinderen is het ingewikkeld. Maar dat geef je nog weer een extra uh, schuldgevoel aan die mensen yeah. met een burn-out... want dan moeten ze zich ook nog gaan afvragen wat het met hun kinderen yeah. doet. Ja, maar ja, ik, ik verzin het niet, dat, dat is de realiteit... Ja waarin je zit, maar je kunt er wel wat aan doen. Maar bedoel, kun je, je kunt... dat opbrengen als je een burn-out hebt? Nou, ja, uh, dat is lastig. Of de omgeving moet, uh, moet daarbij helpen. Je, je, je moet in ieder geval niet het met mysteries omkleden. Zo van, nou, we, we hebben het er niet over. Je kunt, het is mijn stellige overtuiging... dat je alles op elk kindniveau kunt uitleggen. En een burn-out hoeft daar geen uitzondering om te maken. Met name door die mythevorming van kinderen zelf. Die gaan gewoon zelf een reden verzinnen. Maar hm. je, hoeven te, hoeven te, hoe zou je nou aan een kind van zes vertellen dat je een burn-out hebt? Nou ja, dat hangt ook heel erg van het kind af. Of. Maar je kan zeggen, nou ja, als je heel lang een stapel stenen draagt, dan... Eh, en, en, het, en op een gegeven moment, wat gebeurt er dan? Nou, je zegt, nou ja, dan, dan, dan wil je, je het niet meer. Ja. Leg, nee, dus. En dan? Nou, dan leg je het neer. Nou, dat is... En kun je het dan meteen weer oppakken? Nee, dan moet je even uitrusten. Oké, okay, nou. Hoi. En... Zo, zo, uh, zoiets. En, uh, maar goed, dat, dat weet elke ouder best voor zijn, uh, voor zijn eigen kind. Ja. Dus dat je het behapbaar maakt voor zo'n. Uh... Want het, het gevaar is namelijk, kijk, het gaat niet alleen over die mythevorming, maar een kind, en kom kom even op een moeilijk woord hier die kan geparentificeerd worden. Geparentificeerd, ik zal het uitleggen. betekent dat je je. hoeveel je te zeggen? Nee, dat je, je identificeert met de ouderrol. Dus je wordt ouder over je eigen ouder. twee eh, uh, je pas negen of zes. Ja. En uh, iedereen die nu in de auto zit of thuis is en dat ik uh, proefondervindelijk heb meegemaakt, die weet dat je daarmee dingen op de lange duur uh, stuk kunt maken. Want je neemt dan een grotere verantwoordelijkheid. Precies waar je, voor je eigenlijk kind. aan kan. Ja. Je moet gewoon je kindontwikkeling volgen en plotseling uh, uh, moet je allemaal volwassen, moet je over je, je ouders gaan, gaan moederen of vader. Aan... Ja, wordt burn-out daarmee erfelijk? Ik weet is de kans het... dat je als kind zelf een burn-out krijgt dan weer groter? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Oké, okay, maar dat gevaar is groot. En dat is hetzelfde als bij kinderen die een ouder verliezen of die ouders gaan scheiden of zo waarschijnlijk. Ja, hè? dus als er spanning in, maar hier werd nu dus over die burn-out. En denk van ja goed, ik, ik moet, omdat het va uh, vaak werkgerelateerd is, hoewel dat ook wel weer meevalt. Want mensen krijgen vooral burn-out als ze een traditioneel idee hebben <kwijnt> over hoe een gezin moet functioneren. Dus uh, de, de man-vrouw verdeling. Ja. Uh, maar de maatschappij zit toch even wat anders in elkaar. Dus uh, dus daar, dat is een extra stresserende factor. Oh ja. Vrouwen komen er eerder in, maar gelukkig, ze komen er ook weer eerder uit. Dus okay. mannen lopen iets langer door met die stapelstenen. Maar als die eenmaal door een hoeven gaan, dan moet je ook wel echt wat meer uh, uit de kast trekken ja. om ze weer uit te krijgen. Wat was de analyse? Nou, nog twee tips om ons verder te helpen. Hoe voorkomen wij dat we Burn-out raken? Nou, als ik zou tips, wat doe je? Uh, uh, nou, voor, zorg voor die draagvlakken, draagkracht. Uh, ja, dit zijn een beetje de obligaten. Hè? Dus zorg dat, ik dat, daar. Je naar, nou ja, dat je naar je lijf luistert. Dat is eigenlijk uiteindelijk de bottom line. En dat je eigenlijk rare dingen. Mensen die Burn raken zeggen, eigenlijk wist ik het al half jaar. Hmm. Maar ik heb gewoon niet geluisterd. Ja. Want ik had er geen tijd voor. En wat doen we om de, als het ons overkomt, dat er gevolgen voor onze kinderen meevallen? Nou, zorg. Dus je, kinderen die uh, floreren bij voorspelbaarheid. En je bent minder voorspelbaar, want je bent geagiteerd, je, je, je bent, je, bent je, je ongeduldiger. Maar je kunt wel die voorspelbaarheid dus niet zo in je gedrag meer plaatsen. Maar zorg ervoor dat thuis, bijvoorbeeld dat je elke woensdagavond. Uh, uh, patat eet. En vrijdag hou je met z'n allen een film. En, en zondagavond zit je met z'n allen met het bord op schoot voetbal te kijken. Dat soort dingen kun je wel volhouden. Dus de rituelen... Moet je in stand die houden. moet je dan extra in stand houden. Ja, voorspelbaar is dat anders dan de stabiliteit van Peter, hoop ik, hè? <laughs> Dat, ja, dat uh, ja, ja. ja. Je wou je nog zeggen wat anders? Nou, wat anders... Dus je hebt natuurlijk een, een, een voorspelbaarheid in gedrag. Die is even... Niet zo aanwezig als je vader of moeder in een burn-out zit. En je hebt voorspelbaarheid in hoe, hoe je het leven met elkaar leeft... met de rituelen die je hebt. En, nou, die, en die, je moet je, in stand. die moet je proberen in stand te houden, ja. Goed. En pra praat met school. Oh, laat, ja. laat de school weten dat de, wat er aan de hmm. hand is... want school heeft een belangrijke signalerende functie. Goed. We gaan naar onze dichter bij de dag vandaag. Quirin van Halen. Quirin we zijn heel benieuwd naar jouw gedicht. Russisch rondeel. Dat was Vladimir Poetin, nooit gebeurd. Zo'n crisis die maar als een zweer blijft zweren. Hij zou het zwakke zuiden en Morris leren. Had plannen in zijn eentje goedgekeurd. Een lidstaat die om nog meer euro's zeurt. Een bank waar je als staat aan moet doneren. Dat was Vladimir Poetin, nooit gebeurd. Geen occupiers die zijn plein blokkeren. Zo'n boelestaal die met zijn leugens leurt, Dat domme democratisch debatteren. Of journalisten die het tegendeel beweren. Een boek waarmee je aanzien wordt besmeurd. Dat was Vladimir Putin, Nooit Gebeurd. <lacht> nou, het kan op een glimlach op het gezicht van Peter Dammenkoer rekenen. En we zetten het op de website. www.ditisdedag.hu Dankjewel je Een hartelijk woord van dank aan onze gasten Jaap van Duin, Peter Dammenkoer, Paul Tang en Steven Pont. Straks, hoe reageren de bankiers op de Zuidas op de, komst van de, op de uitkomst van de Eurotop? Ik werk op de dealingen doen. Dus. En vanaf het beursplein wordt hier naartoe gewezen. Die bankiers, die graaiers, die hebben nog steeds niks geleerd. Nee, nee, maar dat zal ook niet gebeuren, denk ik. Dat zegt u zelf? Ja, dat zeg ik zelf, ja. Heeft u uw bonus al gehad? Ik heb, nee, ik heb nog niks gehad, nee. dus uh, vandaar. Maar ik krijg ook niet zo'n hoge bonus, hoor. Nee? Nee. <laughs> Straks, na het nieuws van drie uur. De bankiers op de Zuidas over de uitkomst van de Eurotop. Tot zo.